11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Vanwege de rellen in Londen gaat de vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Engeland en Nederland niet door. De wedstrijd stond voor morgen op het programma in het Wembley Stadion. Maar de Engelse Voetbalbond vindt het te onrustig in de omgeving. Verslaggever Bas Tiggeler. Dat heeft natuurlijk alles te maken met rellen die uh, eigenlijk al een aantal dagen aan de gang zijn in Londen. En uh, die zich natuurlijk in de afgelopen dagen ook hebben uitgebreid. Um, en zojuist is uh, duidelijk geworden dat uh, de wedstrijd is afgelast. Dus het Nederlandse helft wel kan oprichten zaken van Schiphol weer terug naar het hotel in Noordwijk. Voor het duel zijn 70.000 kaarten verkocht. De Britse voetballer Wayne Rooney roept relschoppers op om te stoppen en noemt het geweld beschamend. De politie in Londen zet zwaarder schut in om een eind te maken aan de rellen die nu al drie dagen duren. Sinds vanochtend rijden er gepanzerde voertuigen door de wijk waar het geweld het zwaarst is. Vannacht hebben jongeren in achterstandswijken opnieuw auto's en gebouwen in brand gestoken en winkels geplunderd. Gisteren en vannacht was het voor het eerst ook onrustig in de steden Birmingham, Liverpool, Manchester en Bristol. De beurzen in Europa laten na een korte opleving nu flinke verliezen zien. De Amsterdamse AIX steeg na de opening tot ruim 1%, maar noteert inmiddels ruim 5% in de min. Ook in Parijs, Frankfurt en Londen zijn verliezen van 3 tot 5%. In Azië krabbelden de beurzen vanmorgen aan het eind van de handel wat overeind. De beurzen dalen al twee weken, onder meer door de groeiende twijfel over de kredietwaardigheid van Spanje en Italië. De dalingen van deze week komen vooral door de afwaardering van de kredietwaardigheid van de VS. Een grote Nederlandse uitvaartorganisatie wil volgend jaar, naast cremeren en begraven, een nieuwe uitvaartmogelijkheid aanbieden. Die techniek heet resomeren. Daarbij wordt het lichaam in een machine gelegd en wordt het met een speciale vloeistof onderbonden en opgelost. Er blijft alleen wat poeder over. De uitvaartorganisatie heeft TNO onderzoek laten doen naar de techniek. En daaruit blijkt dat resumeren veel milieuvriendelijker... en mogelijk voordeliger is dan cremeren en begraven. Bij cremeren heb je... Uh, meer energie nodig, heb je ook uh, nog een resterende uh, luchtverontreiniging die milieubelasting geeft en uh, worden de metalen teruggewonnen, dan kun je ze eventueel nog zelfs nog hergebruiken. Die metalen die, uh, die zitten dan in protheses of in tandvullingen of in andere hulpstukken in het lichaam. Resumeren gebeurt al in de VS en Canada, maar is in Nederland niet toegestaan en daarom wil de uitvaartorganisatie dat de wet wordt aangepast.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 Mooi. Dan kunnen we er gewoon weer tegenaan op deze lichtgrijze en soms zelfs blauwe dinsdag. Ik breng u een terugblik op 40 jaar muziekrand Oor. Want met het enorme aanbod van informatie op internet is het misschien niet meer voor te stellen. Maar decennia lang werd er, ja echt, om de week smachtend uitgekeken naar dit tijdschrift. Oud-hoofdredacteur Constant Meijers en hoffotograaf Gijsbert Hanekroot duiken in een roemrucht verleden. Nog meer muziek en wel van een TBS-band. Deze band bestaat uit patiënten en personeel van de TBS-kliniek in Nijmegen... en bouwt waar die ook komt gewoon een feestje. Gitaar, bas en drums, maar altijd tussen vier muren. En wilt u lekker, goedkoop, gezond en ook nog eens milieuvriendelijk eten? Begin dan een moestuin. Onze verslaggever ging u voor en doet daar deze hele week verslag van. Zoekt u contact? Surf naar gids.fm. Het is een titel die niet elke dag wordt uitgedeeld en ook niet voor iedereen is weggelegd. Die van slimste, sterkste en ook nog eens meest sexy politicus. En ook al is het zomerreces, de winnaar van dit jaar is gewoon aan het werk in eigen land. En nu ook aan de telefoon. Goedemorgen Klaas Dijkhoff, 30 jaar oud, VVD-Kamerlid en heel sexy dus. Uh, goedemorgen, ja. ja. Dat, dat schijnt, ja. ja. <laughs> voor de mensen die u niet kennen, uh, hoe, hoe ziet u eruit? Beschrijf u zelf eens. Jeetje. Nou, ja Jeetje, uh, daar hebben we gelukkig internet voor tegenwoordig. Hè? Met Facebookpagina's en Twitterpagina's, daar kan iedereen uh, zelf kijken. Maar voor alle luisteraars die niet zo 1, 2, 3 bij het internet kunnen, kom op. Ja, nou ja, mezelf omschrijven. Ja. Ik, uh, Haarkleur bijvoorbeeld, laten we daar eens mee kleur. beginnen. Ik wel dat het een beetje bruinig is. Bruinig. In ieder geval. Een beetje krullen hè, mag ik toch wel verklappen. Ja, ja, ja, ja. Dat, uh, dat wel, ja. De ogen? Uh, die zijn volgens mij groen, blauw. Ja, ik kijk niet iedere dag uh, heel lang in de spiegel, moet ik zeggen, dus... Uh, ik heb het niet al, en de laatste keer dat ik zo'n vriendenboekje heb moeten invullen op de basisschool is ook wel een tijd geleden. Maar blauw-groen en een beetje donker haar, is dat misschien de combinatie waar de lezeressen van Cosmopolitan voor zijn gevallen? Want die heeft de verkiezing uitgeschreven, Ja, nou ja, we hebben in ieder geval ergens op de keuze gebaseerd. Het zou zomaar kunnen natuurlijk dat dat is. Wat levert de titel nu op? Eeuwig Roem, zeggen ze dan, hè? Ja. En een, een fotoreportage van de, de, de top 4 in de, in de nieuwe editie van het blad. Dus daarin bent u ook nog eens te bewonderen? Daar ben ik te zien, ja. Uh, het lijkt mij misschien ook een handige titel... om wellicht een politieke boodschap meer uit te dragen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk al vaker gevraagd van uh, waarom uh, ook um, een paar VVD'ers er namelijk uh, zo hoog scoren. Uh, misschien heeft dat toch iets te maken met het, uh, nou ja, met het feit dat we wat optimistische positieve uitschaling hebben. Omdat we ook altijd het idee hebben dat het morgen beter kan zijn dan het gisteren was. Nou. En als je nu naar de beurzen kijkt ja. en, uh, en de wereld kijkt, dan uh, is dat misschien uh, wat moeilijker om je uh, te bedenken. Maar dat hoort wel veel drijvende krachten te zijn uh, voor de oplossingen. In deze tijd is dat meer dan nodig. Ja, in deze tijd is het wat moeilijker en dus ook nodiger. Uh, is het positivisme, om het zo maar even te noemen... en het altijd het, uh, ja, het zonnetje ergens zien schijnen, uh, ook heel erg sexy? Ja, ik, dat zou kunnen. Ik uh, denk wel dat het aantrekkelijker is dan iemand die de hele tijd... een beetje chagrijnig voor zich uit zit te mopperen, ja. uh, Optimist dus. Uh, nummer twee, want u zei al, uh, VVD scoren hoog, collega Bart De Liefde. Ook zo'n rasoptimist? Ja, uh, volgens mij wel. Zoals ik hem ken wel. Dat is natuurlijk een fantastische, fantastische boodschap, maar ik mis, uh, moet ik toch ook wel een beetje zeggen, het optimisme van uw leider. En die van ons allemaal misschien wel, Mark Rutte. Nou, die staat op een keurige vijfde plek. Uh, ja, maar is geen top drie. Nee, nee. Maar ja, goed, dat, uh, als, als hij zijn collega partijgenoten er tussenuit zou zijn, dan was hij wel in de top drie gekomen natuurlijk. Uh, maar uh, ja, dat, uh, ik denk drie van de vijf, dat dat toch een mooie score is voor onze partij. En waar is hij nu in deze moeilijke tijd? Volgens mij is hij uh, aan het werk. Maar ik uh, moet zeggen dat ik hem niet iedere dag uh, aan de lijn heb om te checken waar hij uh, is. Ik vind hem zo stil. Ja. ja, nou, ja ik, ik vind het wel maar... Juist nu we misschien een beetje ja, wat opbeurende woorden en, en dat positivisme nodig hebben. Ja, nou, ik, uh, ik heb er geen klachten over in ieder geval. Dus wat dat betreft... Uh, en hij was afgelopen weekend nog uh, uh, volgens mij heel positief uh, te zien ook. Hij was op uh, een, een dansfeest, hè? Ja, ook. Ja, ook. Ja. Ja, ik denk van nou ja, in deze, deze moeilijke tijd misschien een sterke leider die eens een positieve boodschap de wereld inslingert. Maar misschien komt hij nog? Volgens mij is hij achter het werk. En uh, volgens mij uh, moeten we vooral ook orde op zaken gesteld worden in Nederland en in Europa. Precies. En uh, zolang we dat uh, doen en uh, zolang er dan uh, de vooruitgang te zien is, dan uh, denk ik dat het allemaal goed komt. Dus wie weet komt het nog deze week? Deze week. Nou ja, ik ga niet over de agenda's. Maar ik ben in ieder geval uh, positief en optimistisch. Uh, dus, uh, ja. En heel sexy. Klaas Dijkhoff. Niet waar? Ze zeggen het. Volgens Cosmopolitan <laughs> lezeressen. Uh, hartelijk dank. Graag gedaan. some nights where something out there keeps me alive but i don't know where to go so i think i'll sit and stay here a while till i figure it out There's something It says we are supposed to go Joshua Raid in met Streetlight. De Zomereditie. In de TBS-instellingen zit het uitschot van de Nederlandse criminaliteit. Dat is vaak het beeld dat bestaat over TBS'ers. Maar toch gebeuren er binnen de muren ook opvallend leuke dingen. Al enkele jaren bestaat er in de pompenkliniek in Nijmegen een band. Die wordt gevormd door patiënten en personeel van de instelling. De zogenoemde TBS-band treedt ook regelmatig op... in andere TBS-klinieken en gevangenissen. Verslaggever Jan Peels ging kijken bij een repetitie. Ja, Eerst moet ik natuurlijk allerlei beveiliging door...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 Mensen die hier in de TBS-kliniek verblijven. En verder nog keyboard, zangeres erbij en muziektherapeut Benno Bemomans die het allemaal leidt. Oh, Jane, my mama. Baby, like me. Hij heeft dezelfde rauwe stem als Joe Cocker, de drummer van de band, But you don't care. die Unchain My Heart zingt. Well,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 Mendelbeim Mendel ja de, de muziektherapeut en degene die dit de band eigenlijk ook een beetje leidt. Hoe, ja. hoe is dat ontstaan zo? Want je zou het echt op deze plek helemaal niet verwachten. Ik denk dat het ooit is ontstaan. Er waren uh...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 Zet je toch over die uh, podiumfrees heen? Dat was in het begin echt zenuwachtig, de dus ja. plankenkoorts, letterlijk. Ja, ja, zeker. En nu niet meer? En nu nee. nee Zelfs vertrouwen, nee. dus door ja. de muziek. Ja, ja. absoluut. Binnen zo'n band dan, uh, heb je het met allemaal verschillende karakters te maken. En uh, wat ik heel leuk vind is dat, uh, dat het bots af en toe. En dat, uh, ze zeggen wel eens in een Duitse wetens geliepte nekt zich. Hè? Dat, uh, dat wil zeggen dat ik dan... Uh, ja, die mensen die dan uh, ver van je afstaan, eigenlijk, de therapeuten... dat die eigenlijk ook weer heel kort bij je staan. Want als er iets aan de hand is, zijn het wel de mensen die uh, in de band troosten. Jullie treden ook op in andere instellingen. Hoe gaat dat? Het wordt altijd wel met uh, heel veel plezier ontvangen. Het zijn uh, altijd wel in gevangenis of in andere klinieken geweest. En we hebben voor een... Uh,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 jij alles van. Maar ik zal van je houden. Zo anders niemand Ik ben nee, ergens goed voor. Ja, en dan moest jij zingen? En dan moest ik zingen. Lijflied. O, een lijflied. Een <laughs> lijflied? Ja. Ik had vroeger niet zo hoge druk van mezelf. Dus ik uh, vond mezelf niet erg knap. Ik dacht dat niemand van me hield. Uh, dat soort dingen allemaal. En, Al, eigenlijk, waar heb het niet over gehad? Ja, wel. Ik was nooit eerlijk. En, uh,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 En ze houden allemaal van me, dus dat is goed. Nergens goed voor. Het origineel is natuurlijk Van de Dijk. Maar deze uitvoering kwam van de TBS-band van de Pompenkliniek in Nijmegen. Tijd voor een heel andere band nu. Gevormd door Mick Jagger, Joss Stone, Damien Marley en Dave Stewart. Vorige maand kwamen ze met hun eerste single, Super Heavy. Heeft u ze allemaal herkend? Mick Jagger, Joss Stone, Damien Marley en Dave Stewart. Ze vormen de band Super Heavy en dit was hun eerste single, Miracle Worker. Wat is er nu lekkerder en gezonder dan je eigen zelfgekweekte tomaatjes? Weinig, kan ik u zeggen, en met mij velen. Sinds een paar seizoenen beleeft het moestuinieren dan ook een revival. En terwijl je op het platteland steeds minder groentetuinen ziet... gaat het juist goed met een mini-moestuin in de stad. Tuincentra spelen daar handig op in door kleine tomatenplantjes te verkopen... of bijna kant-en-klare mini-kruidentuintjes. Colette van Nuenen woont zelf op het platteland en begon dit jaar ook een moestuin. Om het vak te leren vroeg ze Boele Ietsma op bezoek. Hij heeft jarenlang zelfvoorzienend geleefd.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 Dus ik zou behoorlijk wat stalnest hier brengen. Ja. Okay. Misschien zou het dan ook nog eens een keer wat worden met mijn aardappelen. Want ja. Ik, ja, ik ben echt zo aan de basis willen beginnen, namelijk met aardappelen. Maar ja, moet je kijken. Nou, ik tel er één, twee, nou toch wel een stuk of tien die al boven de grond staan. Ik weet niet hoe lang ze erin staan. Ja, een paar weken. Ja, ja dit is wel een beetje armoedig, ja. Ja, dit haalt het natuurlijk niet bij zelfvoorzienend leven. Ja. Hè? Hoe zag jullie tuin eruit toen?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 Als, als, als de oogst mislukt, dan rijd ik naar de supermarkt en haal ik het aan. Colette van Nune begint haar eigen moestuin. Wat heb ik zometeen nog voor u? Presidentiële rijkdom tegenover diepe armoede in Equatoriaal-Kine. En had u hem vroeger ook, muziekrandoor? Oor? Luister dan zometeen zeker naar een sentimental journey met twee van de makers van toen. Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De wedstrijd van morgen van het Nederlands elftal tegen Engeland gaat niet door. In verband met de rellen vindt de Engelse voetbalbond het te onrustig. Voor de vriendschappelijke wedstrijd in het Wembley Stadion in Londen waren 70.000 kaarten verkocht. Hogeschool In Holland heeft dit jaar veel minder inschrijvingen binnengekregen dan vorig jaar. Volgens In Holland hebben zich tot nu toe zo'n 30% minder eerstejaarsstudenten ingeschreven. De aandelenbeurzen staan opnieuw in de min op de AIX. Schommelt het verlies tussen 4 en 5 procent. En ook in Parijs, Londen en Frankfurt staan de beurzen in het rood. En de grote Nederlandse uitvaartonderneming wil naast begraven en cremeren ook resumeren als uitvaartmogelijkheid. Met die techniek wordt het lichaam opgelost en blijft er poeder over. In de VS en Canada is resumeren toegestaan, in Nederland niet. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Vara, radio 1. De Gids.fm. Zomereditie. Met Deborah Bleckenhorst tot 12 uur heb ik nog voor u. De presidentszoon van Equatorial Equatoriaal Guinea. Laat het breed hangen, terwijl de inwoners van zijn land van een paar dollar per dag leven. En anekdotes uit de archieven van muziekrandoor. Oor. En ik beloof u, ze zijn mooi. Sleep <laughs> go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 Youngers to the booth, and the booth The booth, The booth, All the young girls to the booth, the The come on, come on. All the young girls to the booth. Ofwel de Duitser Stefan Hantel. En hij is bekend geworden vanwege het mixen van balkanmuziek... met de moderne elektronische beats. Ook in dit nummer Buccofina. Dit jaar vierde popblad Oor het 40-jarig bestaan. En dat was reden genoeg om oud-hoofdredacteur Constant Meijers... en oorfotograaf Gijsbert Hanekroot uit te nodigen in de studio. Ze schoven aan bij Felix Meurders. En hij vroeg allereerst naar andere populaire popbladen uit die begintijd. Want leek Oor bijvoorbeeld een beetje op Hitweek en Aloha. Nou, Allo en Hitweek uh, was eigenlijk een ander soort blad. Allo en Hitweek, we noemden het toen een underground uh, magazine. Het uh, was breed maatschappelijk georiënteerd, daar stond muziek niet centraal. Muziek was een aspect van, het, uh, van, van, van, van, van de jeugdbeweging van de jaren zestig. Dus er was politiek van Wim Bloemendaal, uh, er, waren, uh, uh, er was seksuele voorlichting. Uh, van Frits Boer. Uh, de, de prijzen van de drugs werden doorgegeven door Koos Zwart. Bijna allemaal varen mensen trouwens. Uh, en, en, en op een gegeven moment kwam er een jonge jongen, Barend toet, Die wilde ook graag bij Aloha. En die heeft daar wel een verhaal van Frank Zappa in gekregen. Maar kreeg verder heel weinig toegang tot de burelen aan de Alexander Boerstraat. En dat zat hem zodanig dwars dat hij een eigen blad is begonnen. En dat is dan oor geworden. En oor ging zich, hoewel aanvankelijk alle muziek uh, bevattend... meer en meer concentreren op de rock'n'roll, op de popmuziek... op de ontwikkelingen van uh, zeg maar de jaren zeventig. En geen enkele seksuele bij de voorlichting, en geen enkele politieke column. Die hadden we, we net gehad, dus we gingen het toen in de praktijk brengen. Uh, je bent hoofdredacteur geweest van OOR, een van de vele hoofdredacteuren, constant. Uh, je ging ook op reis, sprak met de Grote der Aarde. Uh, dat ging in die vroege jaren zeventig makkelijker dan nu, las ik. Ja, ja, zo. Kijk, het uitgangspunt was, uh, uh, je, je zat in een klein land... en de muziek kwam van de rest van de wereld. Dus om die muziek in je eigen blad te krijgen, moest je de wereld in... Dat snap ik, maar dus je ging niet dan kom je wachten, dus... bij die grote artiesten en dan zeggen ze... Nederland, nou bekijk het maar. Zeg. Nou nee, de meesten weten dat het ergens bij Denemarken ligt. Maar uh, wij trokken om een paar maanden Gijsbert en ik naar Londen... om daar uh, een uh, nieuwe reeks groepen die net hadden gedebuteerd... in de tussenliggende periode op het spoor te komen te horen... In het geval van Gijsbert te fotograferen en in mijn geval eventueel een paar vragen te stellen. Maar daarmee gingen we terug naar Amsterdam en dan hadden wij de nieuwste ontwikkelingen in kaart gebracht. En toen de muziek in 1974 zeg maar terugverhuisde, de ontwikkelingen in de muziek naar Amerika, met name Californië, toen zijn we naar Californië gegaan. En daar werd je met open armen ontvangen destijds? Dat kostte heel veel moeite. Het kost ja. heel veel moeite. Ik weet nog dat ik na een paar dagen een collega van Rolling Stone belde voor een afspraak. Dat ze, ik is zei, echt het. Wat dat te vergelijken is, is met oren in de Verenigde ja. Staten, Rolling dus Stone. Dus ik denk, dan gaan een collega bellen. Niemand ja. belt me ooit terug. Hij zegt, hoe lang ben je hier al? zo nou vier, vijf dagen. Hoeveel mensen heb je gebeld? Zo'n vele mensen. Zei, en wat zeggen ze? Ja, uh, don't call us, we call you. Hij zegt, nou, ik zou nog drie dagen wachten, dat gaat wel werken. En dat ging ook werken ja. toen. En wat jij maakte ja. dus foto's van die popartiesten. Hoe deed je dat? Nou, ik had het voordeel dat de uh, journalist, onder andere Constant... Uh, die bepaalde de onderwerpen en die maakte ook de afspraken. Dus ik hoefde niet zelf mijn voeten tussen de deur te zetten. Dat wil zeggen voor de afspraak. Ja, en ging gewoon een hulpje mee zogenaamd. Ik, ik mocht mee, ja. ja. En uh, vervolgens uh, moest ik natuurlijk toch zorgen dat ik dan een foto kreeg... want de artiesten die, die, of ze kwamen niet of ze hadden geen zin... of, of uh, ze hadden twee minuten. En dus dat was, stond dan toch weer op zichzelf. Vervolgens moest ik natuurlijk toch... Mijn eigen moeite doen. En zat jij dan bij dat gesprek? Ik, voor mij was het echt. Ik maakte een punt van... Eh, journalisten vinden dat natuurlijk vervelend, want die, dat verstoort. Maar ik maakte er een punt van om tijdens het hele interview erbij te zijn. En dat, uh, dat heeft me wel veel opgeleverd. En dan had je de klik en de klakken tijdens zo'n gesprek? Ja, ik ging wel eens een beetje onder het bureau zitten of onder de tafel. Of Ik maakte hem onzichtbaar, min of meer. Bovendien na vijf minuten... Als je in het bureau zit, ben jij niet onzichtbaar. Jij <laughs> ja, dat lukt toch wel. Ja, constant, was dat niet vervelend als journalist dan? Dat is steeds zo'n fotograaf om je eens te drentelen. Nou, dat... dat, dat daar ben je aan, dat te bij Je wilt ook goede foto's hebben... dus je bent blij dat je er met z'n tweeën binnen bent. Het was eigenlijk altijd een kleine strijd om het voor elkaar te krijgen. En liefst nog de manier waarop jij het wilde niet als eerste in de rij... maar liever als laatste. Dan kon je er een kwartiertje aan vast misschien. Maar gijs dat is ook de enige fotograaf met wie ik dat heb meegemaakt... Uh, die kon ook af en toe zich wel mengen in het gesprek. En dat vond ik erg ongepast. En uh, als hij dat deed, ook buitengewoon storend. Daar hebben we ook wel eens woorden over gehad. Maar dan beriep hij zich op de universele verklaring van de rechten van de mens... dat hij ook iets te zeggen mocht hebben als hij het echt niet mee eens was. Bij wijze van spreken, ik overdrijf natuurlijk een beetje. Maar ik vond het soms wel lastig. Ik begreep hem wel. Maar zo'n interview, ja, jij zegt met de grote de aarde... Ja, het waren bekende mensen. Dus dat was niet altijd even makkelijk om binnen te halen... wat je dacht dat je binnen wilde halen... als je iets meer wilt weten dan wat is je favoriete kleur... en je favoriete eten. Dus je moest soms... via een omweg uh, met je vragen... proberen ergens uit te komen waarvan je dacht... vind ik misschien geen leuke vraag, maar ik ben nu zo ver... en nu geeft hij misschien toch antwoord. Dus als dan... Je dus het je dat het nog even nee. nou ja, nee, nou, Doe nee. dat nou toch even niet. Ik ben nou juist bijna waar <laughs> ik zijn. Ja, nu, nu klinkt het alsof ik... alsof ik probeer het verhaal te domineren... maar dat nee, vraagt toch een beetje anders. Ik heb wel eens ooit, maar dat was niet met constant... Aan het eind van het interview tegen de, de interviewerpersoon persoon gezegd... de volgende keer neem ik een echte journalist mee. Maar... Wie was dat? Wie was de nee, journalist dat, dat, uh, dat weet ik niet meer. En weet je ook nog wie de artiest was? Nee, ja, dat, dat was Wim, Wim van der Linden in de Beethovenstraat bij hem thuis. De ja. filmer, Wim van der Linden. Ja, Wim van der oh, ja. Linden, ja. ja. En dat was echt een slecht gesprek. Dat was een nee, slecht interesse. Dat was <laughs> een ja. Maar jij had verstand natuurlijk van popmuziek. Dus je wilde ja, je kennis ook ik, even etaleren. Ik, ik, ik ben een reportagefotograaf. Nee, ik hoefde niet meer kennis te leren Want het ging mij om de fotografie. Maar als, ik, je kunt een reportagefotograaf... je kunt ook voor een journalist zeggen. En ik, ik voel me ook wel, eigenlijk ook wel... voor een deel journalist. Dus in die zin staat het al ergens op dat ik me... Dat ik in ieder geval goed luisterde. Ja, en een tijd geleden kwam een prachtig fotoboek van jou uit. Van Abba tot Sappa. Maar toen had je die popfotografie al lang wel gezegd. Ja, ik, ik ben in 1983 gestopt met fotografie. En ben ik anders onder andere uitgever van computerboeken. En, uh, Waarom ben je dat gaan doen eigenlijk? Waarom ja, ben je afgestapt van die popmuziek? Het, uh, ik, ben, ik ben eigenlijk in 1977 uh, toen er ineens vijftig punkgroepen langskwamen, had ik al zoiets van... nou, die moet iemand anders maar even gaan fotograferen. Ik vond het toen nu niet meer trouwens, maar toen vond ik het voornamelijk Harry En... En uh, Ik ben toen gaan reizen. Ik heb reisreportages gemaakt. En in 83 had ik het uh, een, een beetje gehad eigenlijk. En het had niets te maken Tot met het feit nou... dat, die, dat die artiesten minder toegankelijker werden? Nee, dat, dat speelt niet. Ik kwam thuis met bijvoorbeeld uh, foto's van een concert van David Bowie. Die had ik het jaar daarvoor en het jaar daarvoor al gefotografeerd. En de foto's waren minder dan de foto's die ik al had. En, en, en nog, een, nog een veel erger verhaal. Ik ben eens een keer naar Hoya gereisd om een concert te fotograferen. En toen had ik geen film bij me. Was ik, nou, de, zo, zo weinig was ik toen nog geconcentreerd. En toen werd het toch tijd om eens te denken om eens iets anders te gaan doen. En de verklaring dat die foto's dan minder werden na verloop van tijd, wat ja, is die dan? Het gaat niet vanzelf. Ik vind het nog steeds fotografie is vrij moeilijk. Dat wordt nog wel eens, uh, wordt nog eens anders over gedacht. Maar interesseerde je de artiesten mm. minder of zo? Mm. Dacht je, ik heb ze al op it, de plaat it, vastgelegd, dan maakt het mij nog uit? Ja, daar kwam het eigenlijk wel op neer. Als, ik, als, je, als je het gevoel hebt, dat was ik niet zo van bewust dat je jezelf niet meer kunt overtreffen. En, en, en vervolgens zie je dat, ja, dan heb je dus niet genoeg drive meer. Het gaat niet, het gaat niet vanzelf, je moet er wel... Tegenaan. En dat gevoel kreeg jij ook constant op het moment dat je iemand voor de derde keer interviewde... dat je dacht, nou, dan weet ik het wel. Ik ken zijn trucjes, nee. ik ken zijn giemassen, ik ken nee. zijn lachjes. Nee, nee, nee, nee, maar ik zat in een andere, andere situatie. Want de, de artiest bracht steeds zeg maar, een nieuw kunstwerk uit... een nieuwe plaat een nieuwe LP. En die, ja, dat is een volgend uh, volgende uiting in een rij. Dus hoe verhoudt deze plaats zich tot de vorige? En Zit er een ontwikkeling in? Is er met andere muzikanten opgenomen, een andere producer? Hoe ziet de hoest eruit? Dus je, je had als je eenmaal, dat was ook de, wat we probeerden met OOR... Uh, zeg maar, instappen in een carrière, kennismaken. en dan proberen om op, door die kennismaking en dusdanig goed contact uh, te vestigen... dat als je een paar jaar later elkaar weer tegenkwam... dat je toch weer mocht spreken met die mensen. En dan kon je een doorlopend verhaal gaan opbouwen. Artiesten waren het, die natuurlijk toch een nukken hadden. En ik, ik herinner me dan die foto die jij gemaakt hebt, uh, Neil Young. Daar zijn jullie allebei te zien in de zonnebril ja, van Neil Young. Ja, van het boek, ja. Briljant. Dank je. Hoe, hoe kwam dat? Dat, dat, is, dat, per ongeluk, dat weet ik niet. Ja. Omdat je onder die tafel zat? Nee, dat nee. komt omdat hij gewoon een ontzettende goede reportagefotograaf is... die alles heel goed ziet. Ja. <laughs> Sorry dat ik het even terugkwacht. Zo is het voor ja, mij. Nou goed, het, is, het is een goede foto geworden, ja, dat klopt. Ja. Ik zag het, gelukkig, ja. En om Neil Young te benaderen, dat is, was niet 1, 2, 3 te doen. Constant. Nee, Neil Young stond te boeken als de meest onbenaderbare artiest in die jaren. En uh, ja, dat, dat was dan een uitdaging om het wel voor elkaar te krijgen. En dan helemaal als je uit Nederland kwam. En ik heb ooit het geluk gehad een, een, een situatie aan te treffen... waardoor ik dat contact met hem kon leggen. Hoe deed je dat? <laughs> ik zou naar een concert van hem en de Eagles in Londen gaan... en de ochtend dat ik zou vertrekken werd ik gebeld door de platenmaatschappij. Er was iets fout gegaan met wat er op de kleedkamer van Neil Young aanwezig moest zijn. Namelijk een bepaald type... Uh, uh, uh, tequila Sunrise. Huh? Tequila Sunrise. Ja, tequila, bepaald type tequila. Drang, José Drang. Cuervo, Gold, ik geloof niet dat het de is, mag het naam wel noemen. En dat konden ze in Londen niet vinden. En die artiesten die hadden zogenoemde writerslijsten met wat er absoluut in de kleedkamer moest staan, anders werden ze boos. En dan gingen ze in heel Europa afbellen naar nou, mannetjes zoals ik. Uh, van, kun jij misschien ergens die tequila vinden? Toen heb ik de gele gids gepakt. Ben ik allemaal uh, slijterijen in Amsterdam gaan bellen, totdat ik een winkel had die zei dat heb ik. Ik zei top, ik kom zo meteen zoveel fles flessen halen. Toen dacht ik al die flessen gaan alleen maar van mijn handen over in die van Neil Young. Dit is mijn kans. Dus ik ga met die flessen naar Londen. Ik kom aan Er staat een mannetje van de platenmaatschappij. Zeer nog wat fijn dat dat gelukt is. Geef me hier. Ik zeg helemaal niet. Hij <lacht> zegt jawel, jawel. Wat wil je dan? Ik zeg ik ga ze aan Neil Young geven. Ja, ja, wat denk je wel dat gaat absoluut niet gebeuren? Ze dat gaat wel gebeuren. Nee, geen schijn van kans. Want jij wilde ze zelf geven natuurlijk. een toen, ik, nou, okay, ik... toen zei ik: Oké, okay, ik geef ze aan jou, maar één ding met je Ik schrijf een brief aan Neil Jong, die leg je bij die flessen. En ik, was, ik kende de Eagles al vanuit Amsterdam voordat ze beroemd werden. En die stonden niet voor het voorprogramma. Dus ik was daar binnen in dat theater. En toen ben ik via de gang naar de kleedkamer van Neil Jong geslopen. Heb ik heel nerveus met een trillende hand op de deur geklopt. En mijn hoofd om de hoek gestoken. Zei, Hi, I'm Constant Myers. Did you get the bottles? Oh, you're the guy from the tequila. Come in, man, come in. En zo begon dat. Allebei samen een drank. Ja, later wel na afloop, ja. En die band is hecht gebleven? Nou ja, die is hecht gebleven. Ik had nog een tweede. Toen het tegenvallen, ik had het concert van een jong opgenomen. Daar bleek ik het interview met de Eagles overheen te hebben gezet. Interview voor oor. En daar was ik zo ziek van. Toen zei mijn toenmalige vriendin: dan ga je nog een keer. Dus toen ben ik een dag later weer gaan. Toen had Gijsbert inmiddels een reeks foto's afgedrukt. Ik zei: geef mij die foto's. Hij zegt: neem mee. Dus ik weer terug, weer via de Eagles de zaal in. En Co toen uh, de foto's foto van het concert geworden. En die foto's overhandigd. Hier heb je de eerste foto's. En die een van die foto's op de hoes van Tonight's Tonight gekomen. En mijn verhaal van die twee bezoeken aan Londen zit als inlegvel in de hoes van Tonight's Tonight. Ja, wacht even. Wat, ja, wat, ja. Dat is nog. Oh, <laughs> dat dat is nog wel in het Nederlands. Dus, in sorry. het Nederlands gewoon facsimile afgedrukt in de opmaak van de. Ja, maar Zoalsnog het gekke is, is ik kan het verhaal niet vinden, maar misschien heb ik een ander exemplaar gekregen ja. ooit. Ja, nee, is het is allemaal uitgejat. <laughs> maar weer uitgejat? Ja, uitgejat. Dat kan wel uh, zijn. Kijk hier. Ja, dat is, de, dat is de hoes en dan zou in deze hoes ik pak nu even de hoes van je over en kijk... Kijk eens, hier komt een binnenvel oh, dat is aan. Kijk. Als jij dan nou openvoudt. Felix. Ja. Ja, het zit in. Nog verder openvouwen. Dom, dat is niet waar. is. pak de man tot de commissaris. Het maar deze stond al in de hal. Echt... Schokken van de droge knal. Ja, yeah, welcome on Miami Beach, ladies and gentlemen. Ja, dat was het verhaal uit hoor. Dat, dat heeft hij toen in die LP gestopt. En twee jaar geleden heeft Neil Young tijdens een concert in de Rij aan de mensen uitgelegd hoe dat verhaal in deze plaat terecht is terechtgekomen. Kijsmet, wat is jouw meest bijzondere foto? Uh, Johnny Mitchell, John Entwistle, uh, Lou Reed... Ja. Dat zijn wel de grote namen toch, van de popmuziek. Ja, ja goed. Ja. Ik was uh, de jaren zeventig, dat waren de ja. grote namen van de ja. popmuziek, toch? Ja. ja, voor jullie. ja. Toen. ja. Nou. Ik spreek ja. met twee heren van toen. Constant Meijers, ja. toenmalig hoofddirecteur van OOR. En fotograaf, uh, zeg maar de huisfotograaf van OOR, Gijsbert Hanekroot. Mag ik jullie bedanken voor dit gesprek? Graag ja. ja. gedaan. ...van Neil Young. Felix Murder sprak over hem... ...met Gijsbert Hanekroot en Constant Meijers van Oor. Heeft u wel eens gehoord van Theodorien Obiang? Nee? Nou, u bent niet de enige. Toch doet deze presidentszoon en tevens minister van Equatoriaal Guinea... ...er alles aan om de aandacht te trekken. De wereldontvanger gaf daar in maart van dit jaar gehoor aan. Luistert u naar een verhaal over grote persoonlijke rijkdom... ...in een verder straatarm land in Afrika. Clara. De Gids .fm. de wereldontvanger. Meneer Frank de nood, je neemt ons mee naar Afrika. Uh, Klopt, naar Equatoriaal Guinea. Dat is een klein landje in het westen van Afrika. En daar woont waarschijnlijk de allerrijkste minister van landbouw ter wereld. Dat is... Theodorien Obiang. En Theodorien, dat is de, de zoon van presi president Theodoro Obiang. Die is daar al sinds 1979 aan de macht. En zo'n Lief, die is gek op exclusieve sportwagens. Auto's nou ja, van types die jij en ik eigenlijk alleen maar zien langskomen... in programma's als Top Gear. Mm -hmm. Zoals deze Bugatti Veyron. De Bugatti Veyron. The Concorde of the Road. The meeting point for the most amazing collection of numbers. 1 miljoen pond, 1.000 pk en een topsnelheid van 252 mijl per uur. de Bugatti Veyron, 1.000 pk onder de motorkap, topsnelheid van meer dan 400 kilometer per uur en Theodore Ring. Obiang, die kocht er eentje voor 2 miljoen dollar. Nou, die auto die rijdt niet rond in, in Guinea, maar in Los Angeles. Want ah. daar kocht deze jongen een, uh, een kapitale villa, een landhuis... ter waarde van 30 miljoen dollar... in een buurt die ook barst van de Hollywoodsterren. Uh, en Theodorins Bugatti uh, die staat in een garage van die villa... naast zijn complete verzameling Ferraris, Lamborghinis en Bentleys. Die Theodorin Obiang die, uh, lijkt mij een echte playboy. Wat betaalt hij dat allemaal van? Um, nou, daar is onderzoek naar gedaan door een anti-corruptie onderzoeker, Robert Palmer. Die heeft onderzoek gedaan naar de inkomsten van Theodorin. Voor een regelsminister in Equatorial Guinea... ...to take a sizable cut of any government contract... ...he also has a government salary of 7000 dollars a month. 7.000 dollar per maand. Dat is het ministersalaris voor een minister in, uh, in Guinea. Dat zegt uh, deze Robert Palmer, deze corruptieonderzoeker. Maar nu is het ook gebruikelijk dat in dat land... Uh, ministers meeprofiteren van allerlei lucratieve deals... die worden gesloten met het zakenleven. En die leveren miljoenen op. Naar het schijnt smokkelt Theodorin zelf zijn geld het land uit met zijn privéjet en dan heeft hij een tas bij zich... en daarin allemaal nette bundeltjes met biljetten van 100 dollar. Bij elkaar zouden iedere keer een miljoen het land uitsmokkelen. Nou, hij boert zo goed dat hij in Duitsland een enorm luxejacht liet ontwerpen. Zou moeten gaan kosten, 380 miljoen dollar. Nou is het niet helemaal duidelijk of die boot... ook echt wordt gebouwd, want een woordvoerder van Theodorin... ontkent dat in alle toonaarden. En hoe zit het met de Chinese bevolking? Ziet die een beetje in de slappe was? Nou, Op papier wel. Uh, het gemiddeld uh, inkomen per hoofd van de bevolking... dat kun je vergelijken met, met Spanje of Italië. En dat is te danken aan olie, want equatoriaal ja, Guinea wordt ook wel het Kuwait van Afrika genoemd. Uh, ze verdienen daar miljarden aan de export van olie... naar vooral uh, Amerika en China. Maar je zegt op papier... Ja, op papier, want uh, het merendeel van de Guinezen heeft geen werk. Ze leven daarvan een, van een paar dollar per dag. Een derde van de bevolking wordt niet ouder dan 40. En er wonen, niet eens, er wonen nog niet eens 600.000 mensen in Guinea. Het is een, het is een heel klein landje. Uh, en heel veel uh, Guinezen zijn gevlucht naar het buitenland uh, vanwege dat regime van de president. En Tutu Alicante, dat is een Guineese advocaat, die is gevlucht naar Amerika. Hij kent die ellendige cijfers ook. En, en hij moet vooral denken aan de mensen achter die cijfers. I'm thinking about family members that have to die in hospitals because there are no doctors to take care of them. I'm thinking about kids that, instead of going to school, Are going nou, to fetch for water and getting into accidents. Think about these human beings that affected by this situation. Toetu Alicante die is vooral bezorgd om zijn familieleden. die bijvoorbeeld doodgaan aan het, in het ziekenhuis. aan allerlei ziektes. Omdat, en er zijn geen dokters daar. Hij denkt ook aan, aan kinderen die niet in de schoolbankjes zitten. maar op straat met water moeten sjouwen. om, om nog wat, voor wat inkomsten te zorgen. en dan slachtoffer worden van het verkeer. Helpt die president Obiang dan zijn bevolking op geen enkele manier? Nee, uh, totaal niet. Dat zegt Ken Silverstein. Uh, hij is een journalist die veel met de Obiang-dynastie bezig is. Het is een mafië-state. Om het een efficiënter mafië-state te maken... en een die beter werkt voor de oielindustrie... heb je een basis infrastructuur veranderd. De Wereldbank had, had documenten dat... Sinds de discovery van oil, you actually had je decline in health and education indicators, which is just extraordinary. Nou ja, Silverstein noemt Equatoriaal Guinea een maffiestaat. En volgens hem uh, heeft de president de infrastructuur wel wat verbeterd, maar dat was vooral om de, de, de olie-industrie van dienst te zijn. Mm -hmm. uh, en daardoor kon de obiang familie weer meer geld binnenhalen. Vandaar dus de maffiestaat. De burgers die profite profiteren daar helemaal niet van. Sterker nog, er zijn cijfers die geven aan... dat de, de, het niveau van volksgezondheid en, en onderwijs juist is gedaald... naar die fonds van olie. Hoe lang pikken de chinezen dit nog dan? Ja, of ze bijvoorbeeld een, een voorbeeld nemen aan de opstand in het Midden-Oosten. Ja. Uh, ja, veel van de Guinezen zullen, zullen daar nog nooit van gehoord hebben. Want de, de staatsmedia die, die berichten er niet over. Uh, er zijn geen, uh, geen vrije media, er is geen vrije pers. En internetverbindingen zijn er nauwelijks. Ja, en bovendien is er ook nog de angst voor het veiligheidsapparaat. Die is enorm. Uh, je hebt een VN-rapporteur voor, uh, voor die martelingen onderzoekt. Manfred Novak. Als je die hoort, dan is er wel alle reden voor die angst. Het is een van de ergste landen die ik gezien heb, zegt deze VN-rapporteur Manfred Nowak. De toestand in de gevangenis is onmenselijk. Equatoriaal Guinea wordt wel eens vergeleken qua mensenrechten situatie met Noord-Korea. Dus de Chinezen worden beroofd van hun rijkdommen... onmenselijk behandeld in gevangenissen, in politiecellen... en ondertussen maakt Theodorien Obiang de zoon van de president... goede sier in de Verenigde Staten. Nou, daar schijnt hij niet zo vaak meer te komen... want er loopt een federaal onderzoek naar zijn witwaspraktijken. Dus in, in Amerika wordt het hem een beetje te heet onder de voeten. In Frankrijk en Spanje worden Theodorin en een aantal van zijn familieleden... waarschijnlijk ook voor de rechtbank gedaagd vanwege, vanwege het witwassen van miljoenen. Maar ja, dan nog blijven er genoeg landen over... waar deze Theodorin, deze presidentzoon, met zijn kapitaal, met open armen wordt ontvangen. We ontvangt de Dood, Dankjewel. Tot zover de gids.fm voor vandaag. Morgen reis ik naar de Zuidpool met Bernice Notenboom... schrijfster van het boek Tegen Polen. Jurgen van den Berg, waar reizen jullie naartoe? Uh, ik doe alleen even stel de snelling ja, voor Stand.nl. De Britse politie moet met scherp kunnen schieten op railschoppers En daarover komt praten Marco Zanoni van het COT. In Stand.nl. Surf naar de gids.fm. Tot morgen. België valt in scherven uiteen. Maar wat doen we met de brokstukken?